Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het centrum van Bangkok is een bom ontploft. Lokale media melden dat er zeker twaalf doden zijn gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De bom explodeerde in de buurt van een bekende hindoeïstische tempel in de Thaise hoofdstad. Er zijn berichten dat er ook buitenlanders zijn omgekomen, maar dat is nog niet bevestigd. De Consumentenbond is tegen het plan van de Nederlandse Energiemaatschappij om klanten een maand van tevoren te laten betalen in plaats van aan het eind van de maand. De maatregel wordt van kracht in september. Klanten moeten dan in één keer de rekening voor september en oktober betalen. Het bedrijf wil op die manier wanbetalers afschrikken. Het gaat weer iets beter met de woningbouw in Nederland. In juni stond meer werk gepland dan in de twee maanden ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. De bouw trekt sinds eind 2012 langzaam maar zeker aan. Ook is er meer werk in de grond- en waterbouw. Alleen de hoeveelheid bouwwerkzaamheden aan kantoren bleven gelijk. De stijging van de woningbouw komt vooral doordat er meer bouwvergunningen zijn afgegeven. De politie onderzoekt de wapenvergunning van de verdachte van de moord in Hoofddorp. Mogelijk liet hij vervalste papieren zien toen hij zijn wapenvergunning liet verlengen. Volgens de Koninklijk Nederlandse Schuttersassociatie was hij op dat moment geen lid van een schietvereniging. Emiel Ratelband is ook in hoger beroep vrijgesproken van betrokkenheid bij Brandstichting. Volgens het Hof is er te weinig bewijs. Ratelband zou in 2009 opdracht hebben gegeven om zijn huis in Hussen in Gelderland in brand te steken. Ratelband zat toen in financiële problemen en er zat een kraker in het huis. Dan nog het weer. Bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 16. Morgen trekt de regen langzaam naar het noorden weg. En pas later op de dag klaart het wat op. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn files op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Diemen Noord en Muiden 4 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag bij Hoogmade 6. Op de A7 Zaandam Hoorn tussen Purmerend Noord en Hoorn 6 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam tussen het Prins Klausplein en Delft door een kapotte vrachtwagen 4. En op de A15 Rotterdam naar Europoort tussen het Vaanplein en Rotterdam Charloes 2 kilometer viel op de parallelbaan. Door een ongeluk, twee rijstoken zijn daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie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 Salute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 zijn man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jonge stromen was alleen het oud worden gehaald.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 Love You struck a...